Je Jaap Koper. Ja, dankjewel. Uh, ja, nou ja, goed. Dan heb ik alles en iedereen. En de gastenheren natuurlijk. Hotel Hoogland. Die ja. uh, weer hun deuren open hebben gezet. Uh, om juist uh, dit programma dus uh, te kunnen, kunnen doen. Straks hebben we Maurits Mulder tussen 12 en 2 met de Boulevard. En van 2 tot 5 Zandvoort op zaterdag. Met daarin uh, ook aandacht uh, voor, uh, voor de kunstkracht 12. En morgen kan ik ook al verwijzen. Dan komt er een stuk uh, van het Korendag uh, in voor. Dat heb ik ook inmiddels... Uh, Vernomen. Dus daar uh, uh, komen we dan morgen nog een keer even op uh, terug. Afsluiten doen we met een hele bijzondere. Ze hebben meegedaan om de Spelen binnen te halen. Daar hadden ze de president van de Verenigde Staten op een gegeven moment uh, bij ingezet. Helaas. Barack Obama. Maar uh, zelfs de invloed van worden. Barack Obama was niet genoeg uh, om uh, de Spelen bij Chicago naar binnen te halen. En wie werd het? Dat was toch misschien voor velen toch een grote verrassing. En dat is ook het liedje waar het over gaat. Baby, what a su big surprise. Chicago, maar de Spelen gaan toch echt in 2016 naar Rio de Janeiro. Tot volgende week. Dag.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 ...wijzen Tellingen erop dat het aantal voorstemmers zo'n 60% is. Hij noemt het een overtuigende overwinning voor het ja kamp. Ik ben verrukt voor het land, zei Martin. Vorig jaar wees de Ierse bevolking het EU-verdrag nog in meerderheid af. Samen met Polen en Tsjechië is Ierland het laatste EU-land... ...dat het verdrag van Lissabon nog moet ratificeren. Ruim twee derde van de notarissen vindt dat de eigen beroepsorganisatie te weinig doet aan de problemen bij de notarissen. In een brandbrief vragen ze het bestuur om er bij de jaarvergadering volgend weekend over te praten. De notarissen vinden dat de marktwerking te ver is doorgeschoten. Ze willen onder meer dat de beroepsorganisatie zich in Den Haag hard maakt voor minimumtarieven... om te voorkomen dat notariskantoren elkaar doodconcurreren. Volgens de notarissen is de winst gemiddeld met 70% afgenomen en komt de service aan klanten in gevaar. Een man uit Venlo wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk donderdag in de Brabantse plaats Erp. Volgens de politie wilde de man mogelijk verzekeringsgeld opstrijken. Hij deed vanuit stilstand ineens heel hard een kruising op en raakte een bestelbusje. De bestuurder van dat busje kwam om het leven. De politie denkt dat er mogelijk iemand voor hem op de uitkijk heeft gestaan. In heel Europa worden dit weekend trekvogels geteld. In Nederland hebben de vogeltellers zich opgesteld langs het vogeltrekpad dat van west naar oost door het land loopt. De telling moet duidelijk maken hoe het met de trekvogels gaat. Door onder meer intensieve landbouw en klimaatverandering worden sommige soorten bedreigd. Het weer. Af en toe het regen. Aan zee waait een stormachtige zuidwestenwind. Boven land waait het krachtig. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen meer zon en minder wind, maar vooral in het noorden buien. Dit...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 Die actrice kennen we allemaal van de Titanic natuurlijk In 1997, in 2001 maakt ze een liedje What If Hier op de zaterdagmiddag, het eerste uur van de Muziek Boulevard. Dag 276 en nog 89 dagen te gaan maakt het zaterdag 3 oktober En de zaterdagmiddag, de Goedemorgen Zandvoort is net geweest En daarvoor die Toebak blijft en zo direct, ja geloof het niet heb ik ook weer Zandvoort op zaterdag Een bommetje vol gezellige zaterdagmiddag dus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 Ik draag een ring maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.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 En de schoenmaker bij de verkeerde leest...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 Er zitten hier drie zombies in de studio ondertussen. Ze zijn vroeg op een beetje uitgerot om naar houten hoogland te kunnen om bij goedemorgen zandvoort een kopje koffie te kunnen drinken. De cranberries hoorde je met zand in Een eerste rokent is dit, dit is de cranberries. En ze krijgen zelfs een applausje. Nou de nummer kwam natuurlijk uit 1994. Oh, mooi jaar toch? We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 3 oktober in het verleden, want een maandenlang processen wordt sport-en-filmser O.J. Simpson op dinsdag 3 oktober 1995 door de jury onschuldig bevonden. En voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt zangeres Sane... Hoe Saneet dat? Nou ja, wacht ja, niet, Saneet Connor Op zaterdag 3 oktober 1992 een foto van de paus. Verscheuren een foto van de paus, schandalig. En op, 3 oktober 1990 gaat de DDR op, uh, op woensdag 3 oktober 1990 gaat de DDR op met het bestaan en wordt beide Duitslanden één land. En na de oorlog begint Radio Heruizen Nederland op dinsdag 3 oktober 1944 vanuit Eindhoven met het uitzenden van radioprogramma's. En in 1935 valt het Italiaanse leger van dictator Mussolini, het keizerrijk van Haiazaijasi, Albanesië binnen. Nou het is een hoop en oh ja Rotterdam is ook nog wat gebeurd. In 1903 worden in Rotterdam de eerste twee droogdokken in gebruik genomen. En op elk jaar op 3 oktober herdenkt Leiden met veel festiviteiten de bevrijding. tijdens de tachtig jaar georde. oorlog. Terwijl Leids verzet dus veel bier drinken met al die studenten. Heerlijk. Is hard on their anger. None of my pain and can show through, but my. Behind blue eyes Gewoon Limp Biscuit met behind blue eyes En er staat gewoon nog 1 minuut 30 Op mijn teller En is gewoon even stil en dan krijg je dit, Wat is dit? Even kijken hoor Behind the eyes hoor. Je hebt geen idee, maar Alles is ook mogelijk met die Fred Durst. Limbiscuit, daar zit ook vol verrassingen. En weet je wie ook vol verrassingen zit? De muziek -hulevaar. Dieze broodjes komen al uit de Little Greenback. Bag. Oh nee, Little Whiteback is het hè. En op de radio hebben we een Little Greenback, George Baker en daarvoor hoorde je de Bengals met Oak Like an Egyptian. Is hij vies genoeg, Albert-Jan? Hé? Huh? Smak, smak, smak. Uh, ja, laten we even de smak achterwege. En we gaan even kijken naar de bioscoop Top 10. Want er zijn weer een hoop verschuivingen ingekomen. gekomen. Met de Taking of Belman 1, 2, 3. nu op nummer 10. Nummer 9, Ice Age Dawn of the Dinosaurs. Op nummer 8, My Sister's Keeper. Dat lijkt me zo'n indrukwekkende film. Hè? Het gaat over een meisje die speciaal geboren wordt om haar zus. Uh, te kunnen helpen omdat ze ontelbare uh, operaties uh, moet uh, ondergaan. En als ze 13 is, wil ze dat niet meer. En ja, dat lijkt me echt een indrukwekkende. Dat moeten nog eens een keer zien. Op nummer 7 GeForce. Een uh, actie uit Amerika. Met uh, ja, allemaal uh, uh, dieren, om het zo maar te zeggen. Flick op nummer 6. Op nummer 5 The Rebound. Final Destination op nummer 4. Lover or Loser. ...van een lover of loser. Een drama uit Nederland... Uh, ...met Carlijn van Zijfeld... ...Thomas Akda en... Uh, Geite Jansen. Het zit de 15-jarige Eva... ...dat is mevrouw Geite Jansen... ...niet mee. Met haar nieuwe stiefvader... Uh, ...kan ze absoluut niet opschieten. Uh, ze is bang dat hij haar wil misbruiken... ...maar haar moeder gelooft haar niet. Als bijverdienste ontwerpt ze t-shirts... Uh, ...die ze zaterdags in de printshop drukt. Op Mees. De leuke jongen die er werkt, is eigenlijk wel een beetje verliefd. Uh, hij vindt haar ook erg aardig, uh, hartstikke leuk, maar door een misverstand denkt ze dat hij al een vriendin heeft. Ze wil graag met iemand praten, iemand die haar serieus neemt, maar haar beste vriendin heeft daar nu geen tijd voor. Die heeft uh, net een nieuwe vriend die je he helemaal oploopt. Nou, als bij een optreden van de muziek bent de vlotte knappe Ricardo aandacht aan haar besteed, is al snel verloren. Hij pakt je heel mee met leuke kleren en wil zelfs voorstellen aan een bekende en mode ontwerpen. Mies vindt het maar niets. Nou, moet je zien, een Nederlandse film. Op nummer 2 Inglorious Basterds. En op nummer 1 De Storm. De Storm is ook een drama uit Nederland met Marjolein Beumer, Katje Herbers en Monique Hendricks. Over een 18-jarig Zeelse boerendochtertje. En voor jou heb ik nou een hele mooie versie van Anouk met Sacrificed. I sing the song because I love the man I know that some of you don't understand Milk blood to keep from Young, The en The Damage dan. Van het album Harvest. Ja, klopt. En ze komen nog uit Canada. Ook deze band. Deze man, moet ik zeggen. De band. De man. Uh, hoe zeg ik dat? Uh, Toronto uit mijn hoofd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nee, ik was toen in Toronto en dan kreeg ik een album van mijn familie al daar. Met, met Neil Young. En toen speelde ik nog voor in gitaar. En ik vond het zo mijn nummer dat ik een nummer maar op gitaar heb gespeeld. De Niel en de Demisand en de voordeel natuurlijk Sacrifice van een hoek. Um, ja, wist u dat Marianne Timmer vandaag jarig is? 35 jaar, echt waar. En uh, Annemarie Verstappen, onze Nederlandse zwemster, is vandaag 44 jaar geworden. Niet te vergelijken met Jos Verstappen, want die, nou ja. Uh, Clive Owen is vandaag natuurlijk jarig 45 en wie kent niet Eddie Corgan? Amerikaanse rock and roll zanger, die is vandaag, zou vandaag jarig zijn, maar die zijn helaas overleden in 1960. De beste man komt al uit 1938. En dan gaan we helemaal terug in de tijd. Stijn Streuvels, Vlaamse schrijver, geboren in 1871 op 3 oktober. En 15 augustus 1969. Uh, overleden. Heb hebben een beste tijd meegemaakt, man. Dat doet hij goed? Zo, Rick, heb ik nog voor jou het weerbericht in petto. En dan gaan we even kijken wat voor muziek we nog allemaal voor je hebben. Ik weet het al wat te vertellen. Want we hebben de Rasmus nog. We hebben Massive Attack. We hebben Ilse de Lange. Uh, the Scene. Uh, Stars of 45. Tinesis Deal op het einde van de laatste uur. Dat vind ik wel goed goeie. Meer gaan we luisteren naar de Rasmus. In the Shadow. de scene, een Nederlands uit Amsterdam. Iedereen is van de wereld. En daarvoor dit Rasmus in the Shadow. En zelfs Albert Jan staat hier te rocken op zijn bureau. Een heerlijk broodje gezond. denk je zijn bordje leeg eten, Albert Jan? Foei, foei, foei, foei, hey, de volgende dame die ik voor jou ga zingen is uh, ga zingen. Ga spelen is een Amerikaanse country zangeres. 13 december 1989 is ze geboren. Dat maakte geloof ik 19? 20? 19? Nee. 19. Dankjewel. Oftewel Taylor Elyson Swift met Love Story. Beetje Romeo en juliet achter. 2009 stond hij in de top 40 op 13. 9 weken erin gestaan. Het is alarmschijf geweest. En hij heeft zelfs in de Euro Breakdown gestaan. Echt waar. We were both young when I first started.